van kan met het internationaal. In Nepal zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen... toen het vliegtuig waarin ze zaten neerstortte. Het toestel was met 68 passagiers en vier bemanningsleden... onderweg van de hoofdstad Kathmandu naar de toeristische stad Pokhara. Het vliegtuig is volgens het leger in stukken gebroken. Intussen zijn honderden reddingswerkers actief. Autoriteiten verwachten dat er nog meer lichamen uit het vliegtuig zullen worden gehaald. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Het aantal doden door een Russische raketaanval in de Oost-Oekraïnse stad Dnipro is opgelopen naar 18. Ook zijn zeker 70 mensen gewond geraakt. Een van de raketten raakt een flatgebouw. Renningswerkers hebben de hele nacht gezocht naar overlevenden onder het puin. De Britten gaan 14 tanks en aanvullende artilleriesystemen leveren aan Oekraïne. Dat heeft het kantoor van de Britse premier Sunak gisteravond laat bekendgemaakt. Oekraïnse militairen worden de komende dagen door de Britten getraind in het gebruik van de tanks en de wapens. In de jeugdzorginstelling in Emmen is een hulpverlener omgekomen bij een steekpartij. De rukte meerdere hulpdiensten uit, maar die konden de vrouw niet meer helpen. De politie heeft twee mannen aangehouden. één van hen in het centrum van Emmen en later de ander die op de vlucht was geslagen. Het waterschap Rivierenland laat de gemalen nog op volle toeren draaien... ondanks dat er vandaag minder regen wordt verwacht. Ook de extra pompen die langs de Lingen zijn neergezet... blijven daar voorlopig staan. Het pijl van de Maas bereikt vandaag waarschijnlijk het hoogste punt. De waterschappen verwachten dat de rivier... op een aantal plaatsen buiten haar oevers zal treden. Waterschap Limburg houdt de situatie bij de geul extra scherp in de gaten. De grote hoeveelheden regen van de afgelopen dagen... leiden vooral in het westen van het rivierengebied tot wateroverlast. Het weer tot besluit vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe en af en toe valt er wat regen. Het waait hard, vooral aan de kust, en het wordt 6 tot 8 graden. In de avond neemt de wind snel af, maar valt er wel af en toe nog een bui. Dit was het NMAS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB.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 Op de stoel staan. Ja, zuster, nee, zuster, denk aan de buren. Ja, zuster, nee, zuster, hielden de buren. Ja, zuster, nee, zuster,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 En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud stalige muziek. En die muziek die wordt iedere week weer beschikbaar gesteld door uh, collega Cor Draaier. En daar bedank ik hem hartelijk voor. En deze week heeft hij ook weer een heleboel mooie plaatjes uh, meegegeven. En zo opening worden we natuurlijk onze herkenningsmelodie, Die was van Louis Davis, met die weet je nog. Wel oud opname tegen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 Alberti, waar hij ook heel vaak mee samen heeft gezongen. En Willy Alberti heeft weer een zoon en daarop zij ook weer samen mee gezongen. Dat is Johnny de Mol, hè. U hoort hem nu, Willy Alberti, met Geef mij maar Holland. Geef mij maar Holland Mijn kleine Holland Al is Capri ook nog zo mooi Geef mij all the time.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 En Hermie, hetgene rozen zonder doornen, en daarvoor de hielen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 op hoofd van Zee, 1934, komen die uh, om geld, 1936 en sterren stralen overal 1953. Bert was uh, tussen 1943 uh, en uh, mei 1945 krijgsgevangen in Duitsland, maar overleefde gelukkig de oorlog. Hij trad meerdere malen op onder zijn artiestenaam voor de Nederlandse kruisgevangen en werd daarom ook vaak genoemd in uh, ecodominië. Uh, documenten uit die tijd. En u hoort hem nu, Bert van Dongen. Uit de opname 1949 praktiseert nu toch niet. Een rare tijd, veel mensen zijn hun zinnen kwijt en lopen heel de dag te lamenteren. En bijna iedereen die zegt, dat zijn de tijden? Naak verslecht, een mens voor nog iets te van frankiseren. Maar het is nog steeds dat ieders huis, de vragen deed zijn eigen kruis, in al de toestand vol. En doe niet meer aan hun paniek, zo maak je juist de wereld zien Houdt al als nuttigheid, dat kieseren u toch niet, dat bezorgt je verdriet. We het ander naar de een weet het nog beter dan de ander. ik hoorde van het zwaars niet, zo wordt heel wat niet verweert met fantasie bewerken de elk toch verstandig in deze tijd, bezorg jezelf zelf in haarheid, op die misde zijn van daar. Kweek zelf vertrouwen, geen paniek, het leven is zo vol muziek als je er zelf van moois.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 ik hou veel van m'n politiebaan, want overal sta ik vooraan. Jane viel zag ik zo dichtbij, dat mevrouw vrouw zei, s'avonds, wat heb jij? Ik loop in iedere koop, zonder dat ik een kaartje koop. Nooit heb ik een keertje pech, ik zie alles goed, omdat ik zeg, stop meneer.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 Mijn hart staat voor jou in Lilian, Lilian Je weet dat ik zonder jou niet leven kan Lilian, Lilian Mijn hart staat voor jou in durend lam Ik ken een aardig meisje, het Lilian Er is geen ander meisje dat zo kussen kan Ik denk de hele dag alleen aan haar en spoedig zijn wij dan ook een paar Lilian, Lilian, Lilian. Je weet dat ik zonder jou niet leven kan Lilian, Lilian, Lilian. Mijn hart staat voor jou in en land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 mijn haar staat voor jou en bieden vorm. Mijn haar staat voor jou en bieden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 Beide onafhankelijk van elkaar een auditie bij de Tom Manders Show. Natuurlijk Doresep. En eh, ja zuster, nee zuster, het televisieprogramma... maar alweer een tijdje geleden, heel lang geleden, en je zong erover. Nu hoort ze nu, Minnie en Maxi. Dit is Minnie, dit is Max. Wat gaan ze doen, dat hoor je straks. Zien. Mini en Maxi reden in een taxi Hun tiedelen naar Om te spelen en te zingen Iedereen zingt met ze. mee Niemand speelt zo mooi als die twee Het is mijn speelt zo mooi als die twee, naar mijn opinie, Maxi en Lini. We leeft de tijd van de leer, met Zandvoort uit Zandvoort, via de lokale omroep CFM.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 Hij wijs me de weg Kussen, zo har kussen van heb ik 7 of 8 graden is het wel wat frisser. En vanaf morgen is het licht winters met in de nacht en ochtend lichte vorsten in de middag. Een temperatuur van 2 tot hooguit 5 graden. Het weerbeeld is licht wisselvallig en soms uh, valt er winterse neerslag. Dat het weer? Gaan we terug naar de muziek, want daarom ziet u nu ra radio gekluisterd.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 Is dansen, baby, haar niet, Mamie is naar de laagete op B Mamie is aan de twintigste bloem. Papi geeft je droge ook Moeder is aan het charleston Mami vlaat met de jongens van de baan Papi blijft thuis bij hen Als ze thuis komt even, Krijg je een fijne cocktailzoen Moeder is dansen, een kind Als je groot bent, lieve jongen Mag je ook eens mee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 Mami, de jurk weegt 17 gram. Moeder laat zich stuken. En de nek is kaal geschoren. Mami is dansen. Waar is Mami nog? Lieverling slaat maar gewoon.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 het seizoen is haast en einde, nou stil nou, schat die mij. Mami moet voor haar prestige ook stomzinnig zijn. Werkloosheid en schrijnt, mami is dansen, Handel en industrie verkwijnt. Moeder is dansen, Russen en Chinezen gaan, veel kalmpjes op Europa aan. Listig grijnst al de Japan. Moeder is dansen, slaap een kindje, kindje slaap. Mami is dansen, want je vader is een aap. Moeder is dansen, die zingt van zijn geboortegrond, de plek waarheen zijn wiegje stond. Moeder fokst en slingert rond, moeder is dansen.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 Moeder is dansen, moeder je heeft verrekt, pa heeft geen sigaren, Maar zorg voor de slanke lijn, pa moet kinderjuffrouw zijn. Moeder is dansen, mijn kind.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 Je niet kunt weerstaan. Juist door zijn simpelheid trekt het je aan. Het heeft geen pretentie. wordt door zijn charme bekort. Als in het steekje zo oud en gedrukt. Piet aan zijn mond orgeltonen ontrukt. Als al het wald liet is het al de zon er weer schijn. Het lijkt of de steen er weer jonger op wordt, en tante Neel met haar helder schort hangt uit het raam en wiegelt de wiegel te vree, op het walsritme mee. Langs de pleinen en krochten klinkt het lied van de straat, dat in ieders gedachten een herinnering laat. De pleinen en krachten klinkt het lied van de straat. Je kent het opslag en met de lach zing je elke dag. Zo gaat het persoon van mond tot mond de wereld rond. Grootvaders koel is met bloemen versierd. Je staat op zijn feest wordt geviert, lachen zegt hij tot zijn aak. Ik voel me weer piepjong vandaag. Dra vreugde dat hoeft geen betoog en op het kamertje achter drie zingen de buurtjes in harmonie de bieren symfonie. Langs de pleinen en krachten klinkt het lied van de straat. Dat in ieders gedachten een herinnering laat. Langs de pleinen en krachten klinkt het lied van de straat. Je kent het op en met de lacht zing je het elke dag dat stond mond tot mond de wereld dronk. Zij dronk ranja met een rietje, mijn sophieetje op een Amsterdamse terras. Zij was Holland als het gras.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 Ik heb je zo vaak horen zingen Jouw stem hoor ik haast iedere dag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 Kou. Als sloeg je mij op, ik was bont en blauw. Door oh, thuis wijst maar. CFM Jazz. Ik laat u achter met Lou Baldi met Indepetoet. En zeg nog een fijne zondag. Tot ziens.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 morgens komt het meisje van de overste hem wekken Alleen de bedoet, alleen de bedoet, alleen de bedoet Ze vraagt waarop hij wenst dat men het voor hem zal dekken Alleen de bedoet, alleen de bedoet, alleen de bedoet Kook zijn bordje pap en maakt zijn bad alvast gereed. Precies de goede warmte, niet te lauw niet te heet. En mens wordt al verkouden als die donkere pietjes leeft. Alleen de petoot, alleen de petoot, alleen de petoot.